الحمد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد أتضل قبل إمام الشانو بأباء المقدمة العشماوية من الإمام العشماوي لذلك يتبقى باب بفلاعات الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ذو إذا كانت الفلاعات في الروحات ودى السننه في الروحات وفضائل في الروحات ودى المكروهات ذو أيضا ما تأخذ هذا كذب شاء الله de imam l'Aismawi zegt maar de verlaat van de salaa 13 de verlaat van het gebed zijn 13 en imam shanobi zegt sommige heb ik gezegd 17 we gaan ees die van imam Ashmawi opnoemen. hij zegt de intentie is de ees farida van het gebed tekebeert l'ihraam tekebeert l'ihraam is de ees, tekebeert die doet bij het gebed en het heet ihram, want dan wordt alles wat niet bij het gebed hoort haram huqiyamu laham en deze teqbet al-ihram hoor je staan te doen staan dus dat je niet je, je, je, je bovenlichaam gebogen is, dus gaat buigen naar uh, Ruku' je moet staan zijn en het reciteren van Fatiha en staan terwijl je uh, Fatiha en lokoor en terugkomen van lokoor dus als je lokoor doet dan ga je weer staan dat betekent terugkomen van lokoor en het doen van sujuud en terugkomen van sujuud dus als je sujuud doet dan ga je weer zitten nadat je dat hebt gedaan en uh, zitten bij de laatste shahud Zolang je een taslim kan doen. Taslim is dat je zegt Assalamu Alaikum. En de volgende salida is Assalam. Assalam, dus dat is de groot als je klaar bent met het gebed. En deze moet met Alif Lam zijn. Dus Assalamu Alaikum. Wat is het? Het is dat je ieder pila die doet van het gebed dat je doet met, uh, dus dat je even rust, dus als je uh, uh, Rekor gaat doen en je gaat weer opstaan, dat als je Rekor doet, dan blijf je een, een moment van rust in Rekor, minimaal, En dat is Tomanina, dus niet dat je, je gaat, uh, je gaat naar Rekor, Zodra je het niveau van elkoort bereikt, ga je gelijk weer omhoog. Dit is geen tomaanina en dan heb je de the Farid van het gebied niet gedaan. Wel eetel. Eetidel gaan we de uitleg. Nu gaan we de uitleg van Imam Xanobi behandelen. Imam Shanobi zegt hij zegt, sommigen hebben er 17 aan toegevoegd. En dat je als je nog als je in, uh, in staat van record bent, dat je doet terwijl je op je voet staat. En de tweede is dat je zit tussen de twee sejout. Want als je sejout gaat doen, doe je twee keer. tussenin moet je eerst zitten. Wat al tobele, dus alle, alle daden van het gebed op volgorde doen, wanneer je het licht van de Intentie dat je de imam volgt als je achter een imam bidt, dat is die hij heeft toegevoegd. En nu gaat hij spreken over de fara'id die Imam Ismaël uh, heeft genoemd. Hij zegt niya, intentie. Hij zegt intentie, dus intentie, de wil van dat je het gebed gaat doen. Welk gebed? Hij zegt de intentie, de plaats van de intentie is het hart, en spreken met de intentie is. Uh, uh, hoor je niet te doen, is gilaaf el-aula. Gilaaf el-aula afgela uh, betekent afgeladen, maar niet zo sterk als macro. Letterlijk betekent het uh, uh, in, in tegenstrijd met wat, wat hoorde. Hij zegt, dit is dus gilaaf el-aula voor degene die geen uh, last van uw heeft. En dan zegt hij, stel je voor je hebt intentie om maghrib gebed te doen, maar je spreekt, ik ga nu Asr gebed doen. Dan, dan geldt alleen datgene wat je met je hart hebt uh, gewild, niet wat je hebt uitgesproken, als dat per ongeluk was. Hij zegt, als je een gebed gaat verrichten wat Farida is, verplicht gebed, of sunnah muakkada. سنه مؤكده تترك سنه زوث العيد. زوث أوف مؤكدة. أوف سنه العيد و الوطن او رغيبه رغيبه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه ما سنه ترك السنة سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنة سنه سنه سنه سنه من سنه سنه سنه سنه سنه dus als je een verplicht gebed gaat verrichten, of een sunnah ma'kkadda, of een la'riba, dan uh, moet je de intentie doen dat je zo'n gebed gaat doen. Dus een verplicht gebed, of een sunnah ma'kkadda, of een la'riba. Dus bijvoorbeeld als je huwter doet, dan doe je met de intentie: ik ga nu huwter bidden. Of een ik ga nu nafila bidden met de intentie van. Uh, van. L maar de overige naafi nou, uh, van het gebed dus gebeden die geen sunnah zijn of geen uh, rahiba of geen farida als je alleen met intentie van nafila bidt en het is op die tijd van die nafila dan is het geldig en dan wordt het al zo gerekend en dan gaat hij verder met het uh, volgende farida van het gebed hij zegt tekbirat el-ihraam tekbirat el heb ik uitgelegd wat het is hij zegt diegene die dat niet uh, kan uitspreken Bijvoorbeeld iemand hij is pas moslim en hij kan niet Allahu Akbar zeggen, dan uh, betreedt hij het gebed met een intentie. En diegene uh, die het verkeerd uitspreekt, dus iemand die moeite heeft met Arabische uh, Arabische letters uitspreken, hij zegt dat gaat niet, dus dat maakt de tekbeerd lichaam niet ongeldig. Zo ook als je de hemza, de A-letter, als, als je die W verandert. Allahu Akbar. Sommigen zeggen Allahu Akbar. Hij zegt dat, uh, dat, uh, dat is ook niet schadelijk voor het gebed. Hij zegt maar, Ba van Akbar mag je niet verlengen. Of uh, uh, Ra van Akbar uh, uh, nadruk opdoen. Het mag niet. Wat is de Biha? Hij zegt: Het is mustahab hebben om uh, de Tekbeer al Ihram op te zeggen. Hij zegt: Oké, okay, sorry voor iemand die is bezig met gebed en hij wil er ook van doen, maar hij twijfelt: Heb ik de Tekbeer Ihram gedaan of niet? Dan doe je uh, die Tekbeer al Ihram opnieuw. En dan reisteer je opnieuw. Vertie in de sorra. En dan ga je verder met je gebed. Maar als, het na, als je dit, deze woeshoes na de koor krijgt, dan stop je je gebed en ga je opnieuw. En als je imam bent, dan ga je verder met het gebed, zonder te stoppen. Of het nou voor elkaar is of na de koor. En als je klaar bent met gebed, vraag je de me'moom. Dus degene die achter jou bidden. Als zij allemaal twijfelen, dan bidden ze allemaal opnieuw. En als zij zeggen, nee, je hebt wel de gedaan, dan is je gebed geldig. Oké, okay, deze tekwit al de volgende farida ervan die, die, die mee te maken heeft, is dat je uh, tekwit al doet terwijl hij staat. Dus voor diegene die kan staan. En uh, als het farida gebed is al imam Hij zegt: behalve diegene die te laat, te laat is, en als hij, euh, hij wil aansluiten bij het gebed, dan ziet hij dat de imam in staat van roko is. Daar, is, daar, is uh, zegt, daar zijn twee meningen over. Hij zegt: stel je voor, je begint uh, met het zeggen van tekweet el terwijl hij staat. En je eindigt met het uh, uitspreken van Teqbeert al-Ihram Dus in Roko'a Dus je begint met Teqbeert al-Ihram terwijl je beweegt naar Roko'a uh, Kun je die elkaar dan meetellen of niet? Hij zegt sommige zijden ja, andere zijden nee Dus volgens hem twee, uh, volg twee uh, Masha'ul meningen Hij zegt maar als je deze Taqbeet ihram begint, niet dat je in een staande positie bent, maar daarna. Dus je, gaat eerst, je beweegt jezelf eerst naar record. terwijl je naar beneden bent aan het gaan naar record, zeg je Taqbeet al-Ihram. Dan is die raka die telt niet, maar die gebed is wel geldig achter die imam, maar Dirak'a moet je niet meetellen. Maar hij heeft één, één, situatie heeft hij niet genoemd, misschien omdat het te duidelijk is. Als jij teken al-Ihram. als dus je ziet de imam is in de record en jij wilt aansluiten, en je zegt tekbeet al -ihram, terwijl hij staat, ja? En dan ga je heel snel naar de record. En je haalt de imam. Dus voordat de imam staand is, dus terug is gekomen van de record. dat hij staand is, dan is die Reka geldig. En dan gaat hij, uh, over een, uh, gaat hij verder over, maar in een andere soort situatie. Hij zegt, als je één tekbeer doet, als je de, want normaal doe je tekbeer el-Ihram en dan doe je weer tekbeer van lokor. Maar stel je voor, je doet maar één tekbeer, maar met de intentie van tekbeer el-Ihram en tekbeer van lokor. Of je doet alleen de uh, intentie van tekbeer el-Ihram. Dan is dat geldig, zegt hij. Hij zegt, oké, okay, de volgende. Diegene die niet kan staan, op zich kan staan, die moet dan uh, steunend gaan staan. Dus tegen iets waarop hij kan steunen. Hij mag niet gelijk gaan zitten. Nee, hij moet eerst proberen of hij uh, kan staan door, met de hulp door op iets anders te steunen. Als dat niet kan, dan zittend. Als hij niet op zich zitten kan zitten, dan steunend, dus op, een, uh, op uh, iets waarop hij kan leunen, een muur of zo. Als hij dat niet kan, dan liggend op zijn rechterzijde, daarna op zijn linkerzijde, daarna op zijn rug, daarna op zijn buik. Als hij niet kan bewegen alleen met de ogen, dan is dat ook genoeg. En daarom zegt hij, de volgende valide van het gebed is het reïnteren van de fatiha. Hij zegt, het is verplicht om de fatiha uit je hoofd te leren. Als uh, je genoeg tijd hebt. Dus als, er geen, als de gebedstijd niet voorbij gaat. En dat je het kan leren. Want sommige mensen, als ze het niet kunnen leren, dan worden ze geëxcuseerd. En dat je een leraar vindt. Ook al moet je geld betalen. Als deze opties er niet zijn, dan moet je achter iemand bidden die het wel kan registreren. Als je niemand kan vinden om achter te bidden, dan vervalt het registreren van Fatiha en het staan terwijl je Fatiha registreert. Oké, okay, maar stel je voor, je, je kent de fatiha je hoofd, maar de uitspraak, dus de recitatie, doe je niet correct. Je maakt fout in uitspraak. Moet hij dan alsnog daarmee lezen, met die soort fatiha? Er is ja gezegd, er is nee gezegd. Want ze zeiden, als je het fout reciteert, dan is het alsof je niks reciteert. Oké, okay, de persoon die niet kan spreken, op hem is het niet verplicht... Om het te resisteren. En ook niet verplicht om achter iemand te bidden. Die het wel kan resisteren. De volgende farida is de record. Oké, okay, wanneer is er sprake van record? Hij zegt het is minimaal dat je, uh, je gebogen bent dat je met je handen je knieën zou kunnen aanraken. Het, je handen leggen op je knieën tijdens record is niet een vand. Van de verhaalheid van gebed. Maar is mustahab. Oké okay, daarna zegt Iwam Shalnovi. Als je de imam ziet. Hij is in staat van record. En jij wilt weer gaan doen. En hem halen. Dus dat jij record doet. Voordat hij staande is. Maar je weet het niet. Dan hoef je niet terug te gaan van die lokoor, want dan gaat de imam sujud doen. Dan hoef jij niet eerst terug te gaan naar staande positie en dan pas naar sujud, Nee, je volgt de imam gelijk naar sujud terwijl je in staat van lokoor bent. Want die lokoor die telt toch niet. Maar als je het toch doet, dat je eerst gaat staan en dan pas de uh, sujoed gaat doen, dan is je bed geldig volgens de gesteunde mening in de midden. En uh, als je de volgende variëteit van het gebed is, als je rokko hebt gedaan dat je weer gaat staan. En die gaat staan zonder te bewegen. Dus niet, niet je gaat van rokko ga je naar staand positie en dan gelijk naar sejout. Nee, je moet eerst even rusten dat alles op de plek is en dan pas mag je weer na, naar Sejout gaan, hij zegt in de methode van Imam Abu Hanifa is het niet verplicht. Om terug te komen van Rokor. Waarom zegt hij dit? Want hij komt uit Egypte. En in zijn tijd was de madhab van Abu Hanifa. De heersende madhab. Door de Ottomaanse rijk. En uh, dus. Als, als, uh, als Malik in Egypte in die tijd. Dan uh, had je grote kans dat je achter een Hanafi bent. En stel je voor dat een Hanafi dat niet zou doen. Dan heeft hij nu al verteld. Dat dat. Dat je niet denkt van, ah, uh, wat doet hij en uh, is, is het verkeerd. Maar dat je weet dat dat van hun medhap is. Volgende farida van, de, van het gebed is sujud. En sujud moet je doen op, op, op grond of datgene wat uh, uh, aangesloten is. Om, het is op de grond in ieder geval. En dat het niet... Uh, dat je je voorhoofd erop kan blijven, dus dat het niet beweegt, bijvoorbeeld op een matras, is niet handig. Ja? Het is iets dat, dat niet, je, je, je, je, je voorhoofd gaat er niet in zakken. Het blijft erop. Dan is het sprake van Sujud. Sujud moet op de voorhoofd, hij zegt maar op de neus is mustahad. Maar als je, als je neus, en met neus bedoelt hij niet de kraakbeen van je neus, maar de bot van je neus. Dus de, de bot van je neus, daarmee bedoel ik uh, neus, die moet, die moet eigenlijk ook de grond aanraken. Maar hij zegt het is hebben, het is ook hebben. Maar als je het niet doet, dus alleen je voorhoofd raakt de grond, dan is het aangeraden om het gebed opnieuw te doen binnen de tijd. Om rekening te houden met de mening die zegt dat het verplicht is. Maar sujud doen. Dus dat je, je je handen en je knieën en je tenen de, de grond aanraakt. Is sunnah. En weer uh, uh, gaan zitten. Nadat je de eerste sujud hebt gedaan. Is ook een farida. Ook al raken je handen nog de grond. En de volgende Farida is... ...de laatste zit. En daarmee... ...wat ik bedoel... ...wanneer in bepaalde gebeden... Doe, ...ga je maar één keer zitten... ...en in bepaalde gebeden... ...zit je twee keer. Dus wat is Farida? De laatste zit. Dus... ...de zit... ...die daarna geen zit meer komt. En daar... ...dus... ...het is... Uh, ...het is... ...Farida dat je zit zolang dat je het teslim zou kunnen doen en de teslim op zich is ook farida en deze teslim waardoor je klaar bent met het gebed. die moet met elif lam als je het opschrijft want als je het uitspreekt spreek je die lam niet uit want het is uh, woord. dus als je zegt Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Khbet ongeldig. Je moet zeggen Assalamu alaikum. Zonder warahmatullahi wa barakatuh. Je mag ook niet zeggen Alaykum as-salam. Deze geldt niet als eerste teslim. Maar als je meer dan één slim doet, bijvoorbeeld twee of drie, dat is meestal als je, alleen als je met moon bent, als je achter imam bent. Dan zijn deze voorbeelden die genoemd zijn dat ze niet geldig zijn. Deze zijn niet geldig bij de eerste, maar wel bij de tweede of derde. En hier eindigt de uitleg van uh, Imam Sanobi op de valheid van het gebed. ان نستغفر تي متونن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم